9 uur. Dit is Radio 1. Met Guylaine Plag en Jurgen van den Berg. Goedemorgen allemaal. Vakbond FNV wil bedrijven vaker strafrechtelijk vervolgen. als ze medewerkers willens en wetens blootstellen aan slechte arbeidsomstandigheden. En vandaag komen er een heleboel extensies van internetadressen bij. Nu het NOS-journaal. Dorald Megens. Het kabinet zou veel langer moeten investeren in de Groningse economie. Minister Kamp heeft voor de komende vijf jaar plannen voor het aardbevingsgebied. Maar die gaan niet ver genoeg, vindt de meerderheid in de Tweede Kamer. Ook de burgemeester van het Groningse dorp Loppersum vindt dat. Ja, en dat zit nu in het pakket vijf jaar en we dringen aan op een langere termijn. En dan ten aanzien van het gaswinningsdossier. daar is de minister verantwoordelijk voor. En ik hoop van ganser harte dat de Tweede Kamer ook aandringt bij de minister om nog iets meer te doen. In elk geval de regeringspartij PvdA en oppositiepartijen SP, CDA, D66 en ChristenUnie willen dat zeker tien jaar lang 15 miljoen euro per jaar naar het gebied gaat... voor de economische ontwikkeling. Vanmiddag is er een kamerdebat over de gaswinning. In Londen rijdt een groot deel van de metro's twee dagen niet... vanwege een staking. De bonden en het personeel zijn het niet eens over de bezuinigingen... waardoor 950 arbeidsplaatsen verloren gaan. De burgemeester van Londen wil een nieuwe stakingswet... die een staking alleen toestaat als er genoeg deelnemers zijn. De meeste reizigers proberen op andere manieren op de plek van bestemming te komen. There's buses and mainline trains, so it is copable. You can get around it. I'm a bit annoyed, but you know, I mean with it, I suppose. Not much other choice. Yeah, and I completely understand why Bolcro and the Unions want to make a big deal out of this, and I think they're perfectly entitled to. Levenstaking in Londen doet een derde van het personeel mee. Het schilderij Compositie nummer 2 met blauw en geel van Piet Mondriaan... heeft op een veiling bij Christie's in Londen bijna 15 miljoen euro opgebracht. Het schilderij werd in 1930 door Mondriaan gemaakt... en verkocht het een jaar later aan een Zwitser... wiens collectie nu geveild wordt. Koreaanse families die elkaar al sinds de jaren 50 niet meer hebben gezien... vanwege de oorlog tussen Noord en Zuid... krijgen van 20 tot 25 februari weer de kans op een reunie. Dat is de uitkomst van overleg tussen Noord en Zuid-Korea. Ze spraken voor het eerst in maanden weer over het herenigen van families. Binnenkort houdt Zuid-Korea met de Verenigde Staten een militaire oefening. Dat maakt analisten sceptisch over de reunie. Correspondent Marieke de Vries. Die zeggen ja, Noord-Korea zegt dit nu wel dat ze deze reunies gaan doen. Dat, dat nu is afgesproken. Maar ja, als zometeen die militaire oefening start... dan kan het zomaar weer een pion in de onderhandelingen... in de strategie van Kim Jong-un worden om te zeggen... nee, als jullie met die militaire oefening beginnen... dan stop ik ook weer met die reunie. Dus het is nog afwachten of het echt doorgaat. Een juwelendief is opgespoord doordat hij de eigenaresse... van de juwe juwelierswinkel die hij overviel een kus gaf. Dat meldt de Franse krant Le Parisien. De vrouw werd vorig jaar april door twee gemaskerde mannen... in haar Parijse appartement overvallen en vastgebonden. Eén van de mannen gaf de vrouw een kus op haar wang. Via zijn DNA kon de man worden opgespoord. Hij zat al vast voor een ander misdrijf. De KNVB wil opheldering van minister Opstelten... over de politieinzet rond voetbalwedstrijden... in het weekend van de nucleaire top in Den Haag. De bond heeft de minister een brief gestuurd. Volgens de Telegraaf ligt de Eredivisie op 22 en 23 maart een heel weekend stil omdat er te weinig politiemensen beschikbaar zijn. Die worden allemaal in Den Haag in de omgeving ingezet. doorgaan van de wedstrijden was al onzeker... maar de burgemeesters van negen speelsteden... hebben volgens de krant nu een knoop doorgehakt. Het weer vanochtend bewolkt en er trekt regen van zuidwest naar noordoost. Vanmiddag wordt het droog, gaat de zon even schijnen... maar vanavond volgt opnieuw regen. Het wordt maximaal 9 graden vandaag. Verder waait er een stevige wind uit zuid tot zuidwest. En vanavond gaat het harder waaien, aan zee mogelijk hard of stormachtig. MB Verkeersinformatie, Kees Kwaks. Jurgen, we hebben de laatste uur van de spits beleefd wat erg rommelig was. Veel ongelukken, vooral in de regio's Amsterdam en Rotterdam. En daar nog eens genoeg van over nu. Richting Amsterdam op de A1 bij meer 6 kilometer. Een ongeluk naar Amsterdam op de A4 vanuit Den Haag... bij kloppen Nieuwe meer, 7 kilometer. De linker rijstrook is dicht. Op de A10 Zuid, zeg maar vanaf Watergrasmeer naar kloppen Nieuwe meer... een ongeluk bij de afgrit Rai. Daar zitten vier auto's op elkaar, twee rijstroken zijn dicht... 11 kilometer file rijden vanaf de afrit Volendam. Een flinke klapper op de A13... daarna richting Rotterdam bij de afrit Berkelen Roodreis. Het levert 9 kilometer file op vanaf knooppunt Ippenburg. De rechterreisdok is dicht. Het verkeer naar Rotterdam kan vanaf knooppunt Prins Klausplein... beter via Gouden rijden, daar keren... en dan via de A20 naar Rotterdam rijden... Het ging ook mis op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. 7 kilometer tussen knooppunt Ridderkerk en het knooppunt Debrechtseplein. Daar zijn twee rijstroken dicht. Het verkeer kan daar beter omrijden vanaf het knooppunt Ridderkerk... en dan de route via de Bedeluxe tunnel rijden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De innovatieve achttrapsautomaat maakt BMW nog meer BMW.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 overlijden, pensionering en schade. Elke dag keren verzekeraars zo'n 190 miljoen euro uit aan verzekerden. Kijk op fijndatweverzekerdzijn.nl Droog! Droog! Droog! Jawel, sinds ik Parklijn aanzet met de app op mijn telefoon... parkeer ik zonder zorgen en blijf mijn outfit droog en schoon. Zo makkelijk kan het zijn. Parklijn. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM... Radio 1. KRO-NCRV. De Ochtend. Met Jurgen van den Berg en Guilene Plag. Goedemorgen, we zijn er weer tot 12 uur en het kan alle kanten op deze ochtend. Van de pauze in een Amsterdams buurthuis tot aan de metrostaking in Londen. Verslaggever Marcel Dekker trekt vanochtend op met de directeur van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam. Ja, Peter Dijk die kan straks weer een vinkje zetten op het enorme planningsbord van de Noord-Zuidlijn. Want na het afzinken, injecteren, het boren en het trillen kan er straks gepeefd gaan worden. Nou, mooie gelegenheid om de gemoedstoestand van Peter Dijk eens te toetsen. En dan maar hopen dat ze niet ziek worden daar bij de aanleg van die Noord-Zuidlijn. Want daar gaan we het nu over hebben. Het hele systeem rond beroepsziektes, dat deugt niet. Dat zegt de FNV op basis van onderzoek van het nieuwe onderzoeksprogramma... de Altijd Wat Monitor. In Nederland vallen per jaar een paar duizend doden door een beroepsziekte. En daar heeft de arbeidsinspectie te weinig oog voor. Marian Schaapman is directeur van het bureau beroepsziekte van de FNV. Goedemorgen, mevrouw Schaapman. Goedemorgen. Wat zijn de meest voorkomende beroepsziekten in Nederland? meest voorkomend uh, is uh, aandoeningen aan bewegingsapparaat en uh, psychische klachten. Dat is echt de top twee. En daarna uh, komt uh, nog een lijst van huidaandoeningen, neurologische aandoeningen... dus hersenaandoeningen, gehoor, schade. Dat zijn, uh, dat zijn de belangrijkste. En het bewegingsapparaat, dat is dan vooral de rug of ook een muisarm? Dat Je kan, kan alle kant. kanten op. Van nek tot armen, tot schouders, tot rug, ja. knieën, heupen. Uh, noem het allemaal maar. En inderdaad ook RSI. Ja. Maar een paar duizend doden per jaar... Ja. Die zien wij niet. We zien ze niet. Het is wel heel veel ook. Ja, maar dat zijn de, dat, je ziet het niet omdat beroepsziekte is, iets is wat sluipend ontstaat. Mensen vallen uit van hun werk. Uh, komen dan thuis te zitten. En overlijden na verloop van tijd. Het is, uh, dus, uh, dat gebeurt niet direct. Als je van een stijger valt en je bent dood. Dat is duidelijk, dat is zichtbaar. Maar beroepsziekte is iets wat wijze ontstaat. Ja. En mensen omdat ze uit hun werk geraken, worden ze onzichtbaar. Maar en... daardoor ook moeilijker vast te leggen of er een een op één relatie is met het werk. Dat is ook heel moeilijk. Ja, dat is ook heel moeilijk. Dat is, uh, dat is precies waar, uh, waar, waarvoor Bureau Beroepsziekte in feite is opgericht. Om, dat, uh, om, om daar dieper op in te gaan, ja. zou ik maar zeggen. In de uitzending van vanavond van Altijd Wat Monitor komen een paar slachtoffers aan het woord die hun verhaal doen. Laten we kort naar twee van hen luisteren. Ze hebben dus nooit niets gedaan om ons te beschermen. Ze hebben ons gewoon die, die giftige staf in laten ademen. En dan nou we daar ziek van zijn geworden, en zeggen ze bekijk het maar. Het is letterlijk zo gezegd. gezondheid interesseert mij geen zak. Als jou ja staat, dan flikker maar op. Want voor jou, tien anderen. Ja, want aangeeft dat werkgevers er kennelijk te weinig oog voor hebben. Deze mensen voelen zich duidelijk in de steek gelaten. Zijn er bepaalde uh, beroepsgroepen waar het extra erg is, beroepsziektes... waar ze meer voorkomen dan anderen? Nou, eigenlijk kunnen we dat niet goed zeggen... omdat uh, de registratie van beroepsziekten te wensen overlaat. Dat is dus een van die systeemfouten... die vanavond ook waarschijnlijk in beeld gebracht worden. Um, uh, er wordt niet goed geregistreerd... waardoor je niet goed kunt zeggen van hier komt het meer voor dan elders... Um, we zien aan de top staan de bouw, maar dat komt omdat de bouw ook heel goed registreert. Dus je kunt je wel voorstellen, in de bouw komen uiteraard veel klachten van bewegingsapparaat voor, dus die staat wel hoog. Ja. Maar bijvoorbeeld neem het onderwijs, daar is bijvoorbeeld heel veel sprake van uh, stress, stressgerelateerde aandoeningen, burn-out. Dus dat is ook zo'n... Uh, uh, nou ja, topper in, in de registratie. Maar nogmaals, die cijfers zijn onduidelijk. Toch wilt u, uh, wil de FNV dat bedrijven strafrechtelijk vervolgd gaan worden. Vaker als medewerkers willens en wetens bloot worden gesteld... of in omstandigheden worden geplaatst die dus kunnen leiden tot ziekte. Klopt, ja. Gebeurt dat nu nog helemaal niet? Het gebeurt Onvoldoende. En als het gebeurt, uh, gaat het, loopt het vaak uh, uit op een, uh, ja, op een uh, hoe zou ik het zeggen... met een sisser loopt het af voor de werkgever. Ik heb een voorbeeld. Uh, we hebben als FNV bijvoorbeeld vier jaar, drie, vier jaar geleden... een vervoerbedrijf uh, uh, aangifte gedaan tegen een vervoerbedrijf... dat met gegaste containers werkte. Er zaten giftige gassen in die containers. Die, uh, bij het openen komen die eruit. Mm -hmm. Dat moet je goed beschermd doen als werknemer. Er zijn drie tot vijf werknemers zijn, uh, zijn daar onwel van geworden, ziek... Van geworden. We hebben aangifte gedaan tegen dat bedrijf. Als je ziet wat er dan vervolgens gebeurt... dan snap je meteen uh, uh, onze kritiek uh, op het systeem. Aangifte gedaan. Vervolgens komt de arbeidsinspectie. Die heeft twee jaar onderzoek gedaan naar dit voorval. Het OM heeft het vervolgens de zaak ook nog een jaar onder zich gehad. En zegt dan na dat jaar... Ja, de zaak heeft toch wel erg lang gelegen. Het is eigenlijk een beetje te laat om daar nu nog vervolging voor in te stellen. En vervolgens wordt de zaak uh, ja, terzijde geschoven. Maar als u ziet dat het zo gaat, waarom wilt u dan dat er vaker vervolgd wordt? Want dat leidt dus tot te weinig resultaat voorlopig. Inderdaad, maar daarom zeggen we ook het, het systeem deugt niet. Hè? Dus uh, wat, uh, er zou vaker gebruik moeten worden gemaakt van deze mogelijkheid. Die de wet gewoon biedt. Ja. Hè? Dat is, staat gewoon in de wet. En die wet is er niet voor niks. Um, en dat betekent dat je daar uh, systematisch naar moet kijken. Je moet de arbeidsinspectie uh, uh, bijvoorbeeld uh, uh, versterken. Hè? Zodat zo'n rapport moet natuurlijk niet twee jaar duren. We luisteren naar een fragmentje uit die uitzending van vanavond. Altijd wat monitor. Daarin komen ook een paar deskundigen aan het woord. De wereld waarin een beroepszieke werknemer terechtkomt... die houdt het midden tussen een doolhof en een uh, kastje naar de muur. Het is gewoon slecht geregeld. Dit is in wezen niet geregeld. Ja, het gaat dus niet alleen op het vlak van vervolging mis... maar ook op andere punten. Uh, waar gaat het nog meer mis wat u betreft? Het gaat mis op een, op een aantal schakels. Ten eerste de preventie. Uh, het, het creëren van goede arbeidsomstandigheden. Heb je handhaving voor nodig. Als je dat niet handhaaft, Als de arbeidsinspectie niet komt kijken. Versloft dat. Dat is één. Die hebben gewoon te weinig mensen ook in dienst. Dus ja. ja, ja dat, uh, dat, is ook, uh, dat is ook internationaal vastgesteld door de ILO. De ILO uh, uh, heeft daar een norm voor. En Nederland zit daar zwaar onder. Dus FNV heeft ook een klacht uh, neergelegd. Hè, ja. Bij de ILO. Uh, dat, dat is één ding dus. De preventie en de controle daarop. Twee? Tweede is begeleiding van zieke werknemers. Uh, dat gebeurt nu uh, door een bedrijfsarts die in dienst is van de werkgever, dan wel van een arbodienst die betaald wordt door de werkgever. Dus dat is een afhankelijke arts. Ja, die, die wordt op zijn vingers getikt als hij teveel, uh, laten we zeggen, in het nadeel van juist, uh, het bedrijf beslist. Juist, ja. ja. Dus wij pleiten uh, als FNV voor een onafhankelijke bedrijfsarts. Dat is het tweede punt. En het uh, derde punt is dat uh, er te weinig inzicht is in wat, er, uh, in wat er zich voordoet. Dus de registratie is onvoldoende. En ook daarvan zeggen wij dat moet, uh, dat moet verplichtender. Dat moet een verplichtender karakter hebben. En uh, niet alleen maar op papier, maar dat moet ook gehandhaafd worden. Dus werkgevers zouden hun eigen beroepsziekte bij uh, de inspectie moeten melden. En daar zou dan een stukje controle op moeten zitten... doordat ook werknemers dat gaan melden bij de inspectie. Zodat als werkgevers het nalaten om te melden... de inspectie bij hen ja. komt kijken en hen kan beboeten. Hè? Maar, maar nog even terug naar die bedrijfsartsen. Want u, u, u zegt daar nogal wat. Die, die, eigenlijk zegt u, die zijn gewoon niet te vertrouwen. Kijk, het gaat natuurlijk niet om individuele bedrijfsartsen... maar het gaat om het systeem waarin ze functioneren. Ook bedrijfsartsen zelf en ook de vereniging van bedrijfsartsen... heeft dat aangegeven dat het een stelsel is... waarin het heel moeilijk functioneren ze is. Ze melden te weinig. Ze melden te weinig en ze zijn ook uh, niet voldoende uh, onafhankelijk... om werknemers goed te ah. begeleiden. Maar dan weten we dus ook niet hoe groot het probleem echt is als nee. ze te weinig melden. Er zijn schattingen, want we hebben, dus, we hebben, wel, we hebben cijfers van, van datgene wat gemeld wordt... en dat moet je extrapoleren. Moet je, dat moet je met een factor 7 vermenigvuldigen. Dat is op basis van onderzoek wat gedaan is door uh, het AMC, als ik het goed heb. Maar ja... Dus, uh, ja. en, en dan kom je op die 25.000 tot 50.000 gevallen per jaar. Ja. En nou hebben ze bij de arbeidsinspectie gezegd dat ze. Uh, ze hebben toegezegd dat ze meer capaciteit gaan vrijmaken. om die beroepsziekte te controleren. Bent u daar blij mee of, of gelooft u dat niet zo? Ik ben blij met die toezegging. Maar. is zien dan geloven? Uiteraard, ja. ja. ja. Maar denkt u, als, als u zegt. de Arbo artsen die worden betaald door de werkgever melden te weinig. Maar u wilt dat werkgevers het zelf gaan melden? Denkt u dat die dat dan wel gaan doen? Nee, dat is een hele goede opmerking. Want daar zit ik zelf ook mee met, uh, met dat punt. Ik bedoel, dat. Uh, maar dat. De, de, de veiligheidsklep zit er dus in. Dat ook werknemers dan terecht moeten kunnen met hun klacht, met hun melding ja. bij de inspectie en dan dan, dan moet, kijk en daar en dan heb je die inspectie, dus dan, dat die arbeidsinspectie... Je... met genoeg mensen komt om ja, het echt te ja, controleren. Want daardoor, ja, want ja. daar hangt heel veel van af. Ja, ja. Ja. Nou staan jullie mensen ook bij voor een schadecompensatie mensen die ziek zijn geworden? Kan ja. daar ook nog in verbeterd worden of is dat nou wel nog redelijk geregeld hier in Nederland? Nee, ook dat kan heel veel beter. Ook dat kan heel veel beter. Dat is het sluitstuk van het systeem. He, je probeert te voorkomen, je probeert mensen weer te, te genezen en te reïntegreren. Maar als dat allemaal niet lukt en ze komen toch thuis te zitten en zonder werk... dan probeer je schade uh, te compenseren. Dat gaat nu allemaal via individuele uh, schadeprocedures. En daarom is het ook zo belangrijk dat ze hulp krijgen van, uh, van hun bond. Want je kan dat ja. zelf niet betalen. Waar, waar wij voor staan, waar, waar wij naar streven, is een meer collectief... Schadecompensatiestelsel. Okay. En dan kunnen mensen denken dat is weer de FNV die nooit ergens tevreden over is. Maar in dit geval worden jullie dus wel geruggesteund door een hoop deskundigen. Vanavond zijn ze te zien. In de eerste uitzending van Altijd wat Monitor. Om, tien, eh, om half tien is dat. Op Nederland twee, dus half tien op twee. Marjan Schaapman, directeur van het Bureau Beroepziekte van FNV. Dank u, wel. Dank u wel. Van 9 tot 12 de ochtend. Ze de komende dagen chaos voorspeld in Londen door een staking bij de metro. De burgemeester van Londen Boris Johnson deed gisteravond nog een laatste poging om die staking te voorkomen. What you've got to do is call off this pointless strike. Maar de vakbonden lieten zich niet onpraten en correspondent Anne Sanen is in Londen. We horen haar net al eventjes onderweg volgens mij bij metrostation Holloway Road. Anne, hoe is het daar? Ja, het station is dicht. Hekken zijn gesloten. Het licht binnen is wel aan.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 Um, ja, er is veel onduidelijk over de staking, over wat er wel en niet rijdt en op welke stations metro's precies stoppen. Want er rijden wel metro's, mondjesmaat. Uh, vanaf 7 uur s ochtends begonnen die anderhalf uur later dan normaal en die willen ook vanavond eerder stoppen. Maar de belangrijkste lijnen, de drukste lijnen, uh, daar rijdt nauwelijks iets. Dus uh, de overlast vandaag is enorm. En waarom staakt het personeel van de Underground eigenlijk? Uh, ja, vorig jaar uh, vertelde bur uh, burgemeester Boris Johnson uh, dat de metro's vanaf eind volgend jaar uh, in 2015 24 uur per dag uh, open zal gaan. Nou, dat was nieuws waar veel Londenaren al jaren op zaten te wachten. Maar, zei hij erbij, er moet dan wel bezuinigd worden om dat mogelijk te maken. En alle loketten in het ondergrond moeten dicht. Uh, kaartjes op en, en je chipknip opladen, dat uh, moet allemaal via een automaat. En er gaan 900, meer dan 900 banen verloren. En daar is het metropersoneel natuurlijk niet blij mee. En daarom staken ze vandaag. Ja, 3,5 miljoen mensen gaan normaal gesproken met die metro. Uh, hoe gaan ze nu? Uh, er worden mensen aangeraden stukken te lopen. Dat doen Londenaren sowieso al veel, maar vandaag dan nog meer. Uh, er zijn overgrondse treinen, die zullen overvol zijn vandaag. Uh, er zijn ook wat extra bussen ingezet, zo'n ex 100 extra bussen. Uh, maar ja, dat is eigenlijk een druppel op een gloeiende plaat. Dus ja, als het mogelijk is, zullen veel mensen vandaag uh, vanuit huis werken. Ja, en uh, we hebben bon, uh, Boris Johnson net gehoord, hebben die oproep, nou dat heeft niet uitgehaald. De vakbonden zijn gewoon uh, gaan staken en, en de, de medewerkers dus ook. Um, is, er, is er al een reactie vanuit uh, de politiek, vanuit, vanuit de gemeente? De politiek, ook de oppositieleider Ed Milleband, Boris Johnson, David Cameron, die hebben vandaag getwitterd. Ze zijn het absoluut niet eens dat vanwege het wegnemen van die banen... er zoveel Londenaren gedupeerd moeten worden. Dus de politiek heeft deze staking sterk veroordeeld. Maar de bonden houden voet bij stuk... en laten deze staking gewoon doorgaan tot vrijdagmorgen. Dankjewel. Laatste nieuws dus uit Londen in verband met die tube-staking. Anne Sanen is dat, correspondent. Het was nog redelijk overzichtelijk op internet met extensies als .nl, .com, eh, .org, maar vanaf vandaag komen daar heel veel extensies bij. Bijvoorbeeld .camera, maar ook .amsterdam, .dating. Wie krijgt wat? En hoe zit het met die overzichtelijkheid? We gaan het vragen aan Jasper Bakker van Webwereld. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom moet dit überhaupt? Um, Commerciële interesse. Het is ooit begonnen met porno. Het is ooit begonnen met porno en het brengt geld op. Zoals alles altijd met porno begint. Ja. Precies, precies. Een goede ondernemer ruikt geld. Nou, het is ooit begonnen uh, vanuit ook een beweging uh, tegen porno. Van ja, al die die onverzochte sites op .com-adressen kunnen we niet gewoon op .xxx doen. Dan weten mensen als je daarin gaat, dan loop je kans op uh, op dingen die je misschien wilt zien. En mensen die willen filteren, kunnen heel makkelijk alles wat op .xxx zit, kunnen ze filteren. Aha. Nou, dat er eenmaal was, maar waarom dan niet een punt-camera ja? of een punt-expert of punt Er liggen momenteel 1930 aanvragen voor nieuwe domeinnaam-extensies achter het laatste puntje. En dat zijn dan vooral bedrijven die het, die het meest interesse hebben? Nou ja, enerzijds bedrijven die... Coca-Cola wil misschien wel punt-cola hebben... Uh, General Motors wou uh, .chevy punt Cadillac, een hele rij... maar is daar toch een beetje op teruggekomen, want ja, het kost een hoop geld. Maar een hoop andere bedrijven die denken, nou ja, punt .camera... als ik dat heb, dan kan ik naar Canon gaan en zeggen... joh, wil jij Canon punt .camera, moet je mij zoveel betalen. Ja, ja, Dus dan zou Pepsi ook weer naar Coca-Cola toe moeten... van joh, als je cola wil, dan moet je ons betalen. Ja, dat is inderdaad een beetje het addertje onder het gras. Uh, de organisatie die hierover gaat, uh, de ICANN, dat is een medicaanse organisatie, is overigens geen bedrijf met een winstoogmerk. Bijvoorbeeld er wel heel veel geld hierin omgaat. Uh, die stelt je ook een verplichting bij als jij uh, bijvoorbeeld punt Cola in handen krijgt, moet jij dat niet alleen maar voor jezelf houden. Uh, er zijn voorwaarden dat je het wel voor jezelf moet houden, maar je moet een organisatie achterzetten die dus ook uh, drink.cola, pepsi.cola, coca.cola onder bepaalde omstandigheden. En dat heeft weer voor een hoop ophef gezorgd, want bijvoorbeeld Google wil heel graag puntsearch hebben. En daar is een protest tegen geweest van... ja, maar ho, ho, Google is niet Search. Is momenteel wel de aller, allergrootste. Maar ja dat zou een beetje een beperking van de markt kunnen zijn. Ja, ja. Ik ja. zit het even op me door te laten drinken, dringen. Dus je, <lacht> met cola. Ja. Maar het, het moet, je, moet er dus, je moet het maken, maar niet zijn. Of zo? Ja, behalve als het uh, punt koken is. Of punt koken, want dat is weer een merknaam. En dat is niet zomaar van jou of ja, maar, van mij. of van de Zijn het is. nou echt duidelijke richtlijnen? Of is het toch een beetje natte vingerwerk van als je gewoon genoeg geld biedt, mag je hem hebben? Uh, ja, er zijn duidelijke richtlijnen met duidelijke uitzonderingen en duidelijke uitzonderingen daar weer op. Ja, ja, ja, ja. Kook is ook wel ja, iets duidelijk. anders natuurlijk, hè? Ja, nee, het, het, gaat om, het gaat om geld, het gaat om merci, het gaat om... om... Hoeveel geld? Hoeveel geld gaat het om, Jasper? Uh, dat was de 185.000 dollar per aanvraag voor zo'n domeinnaam-extensie. Ja, dat is flink, hè? Ja, dat is heel flink. En als ik nee. nou punt Rotterdam zou willen claimen, maak ik dan nee. enige kans? Ik denk het niet. Ik denk dat de gemeente Rotterdam dan een succesvol uh, bezwaar zou kunnen indienen om te zeggen, oh, oh, jij bent niet Rotterdam, jij hebt niks met Rotterdam. Nou, dat is niet waar, maar <laughs> <laughs> het is te weinig waarschijnlijk. <laughs> nou ja, minder de gemeente, laat me het zo stellen. Minder dan de gemeente, ja ja, dus het moet er wel echt toe doen. Uh, ja, maar iets als punt camera of, of punt uh, gallery of punt graphics die dus nu live komen. Ja, wie, wie kan daar de aanspraak op maken? Niemand en iedereen. Ja. Nou, leuk. Uh, vanaf vandaag wordt het allemaal verdeeld in ieder geval en krijgen we al die nieuwe internet-uitgooien? Uh, de eerste paar. In de loop van dit jaar volgen er nog veel, veel meer. Kijk. En of dat dan voor verwarring gaat zorgen, ja, hangt het vanaf of het aanstaat of niet. Ja. Je noemde zelf in het intro al even.com en.org. Wie uh, is dat er ook een.net bestaat, wat oorspronkelijk ja. bedoeld was in de bedrijven, gaan daar zitten? Hoeveel internetproviders zitten alleen maar op.net en niet op.nl of.com? Op ja. Erg weinig. Kijk, nou. Het wordt een grote weerwar van. Dankjewel, Jasper Bakker van Webwereld. Marcel Dekker is vandaag in Amsterdam. Daar gaat de bouw van de Noord-Zuidlijn een nieuwe fase in. Er moet namelijk nog wel wat gebeuren voordat de eerste metro door die tunnel kan. Dat weet ook de directeur van de Noord-Zuidlijn, Peter Dijk. Marcel volgt hem vandaag. En, uh, Marcel, we zijn eigenlijk wel benieuwd. Jij staat nu in die tunnel. Hoeveel trappen is dat naar beneden? Er uh, is heel veel trappen. Uh, om negen uur moest ik even omhoog, maar dan ben je wel aan het hyperventileren en dan moet je ook weer terug. En dan moet je volgens 500 meter lopen ondergronds op weg naar Peter Dijk, die naast mij staat, meneer Van Dijk. Of Dijk. Goedemorgen, de een noemt u uh, directeur Noord-Zuidlijn, de andere noemt u directeur algemeen directeur Metro. Weer de andere noemen u directeur van de dienst Hopeloze en Uitzichtloze Projecten. Uh, hoe mag ik u vandaag aanspreken? Nou, vandaag ben ik projectdirecteur Noord-Zuidlijn. Dus we zijn, uh, ik ben vijf jaar geleden begonnen in deze functie en was ik, ben ik benoemd tot projectdirecteur van de Noord-Zuidlijn. Een prachtige job natuurlijk. En uh, we zijn nu sinds anderhalf jaar ook dienst Metro geworden. Dus doen we eigenlijk ja. alle projecten op Metro en Tramnetwerk. Peter Dijk van de Tunnels. Mede verantwoordelijk voor toch wel het meest besproken en geroemde en vervloekte bouwproject dat Amsterdam... ...in de voorbije decennia heeft mogen beleven. En wat was het een slimme beslissing om na het vertrek van uw getergde eh, voorganger in 2008... ...u aan te stellen, want ja, u heeft wel ervaring met dit soort projecten. Ik heb inderdaad uh, ervaring met dit soort projecten. Hiervoor was ik onder andere projectdirecteur van, uh, van de Betuweroute. Ja, en dan zo'n mooi infraproject in deze stad. Dat is toch wel een prachtige combinatie. Ja. Sinds 2008 zijn er natuurlijk wel flink wat stappen vooruitgezet... Uh, het boren van een stuk tunnel, het uh, laten afzinken van een stuk tunnel. En vanaf vandaag kan er in de tunnel gepeefd gaan worden. Hoe legt u dat uit op een feestje? Nou, um, ik begin altijd met te vertellen dat uh, wat u net uh, zegt over uh, wanneer ik begonnen ben. Dat ik ben begonnen in de week van de verzakkingen van de Vijzelgracht. Ja. Dus wat dat betreft geeft dat wel ongeveer mijn referentiepunt aan. Maar uh, we zijn nu zover dat we in die ronde tunnel een laag beton kunnen gaan aanbrengen waarop we straks de rails gaan maken. En over die rails gaat de metro rijden. Ja. En dat lijkt allemaal zo simpel, een stukje beton in de tunnel leggen. Maar daarvoor is een machine nodig, die heeft u er ook nog moeten inkrijgen. Hoe was dat? Nou, dat is nog best een complexe, complexe activiteit. We zo groot, zijn die ondergrondse ruimte niet, om die apparaten doorheen, doorheen te brengen. Dus ook het inbrengen ervan en ervoor zorgen dat ook inderdaad die machine op een veilige manier door die tunnel heen kan. Dat heeft ons nog wel wat hoofdbrekers bezorgd, maar dat gaat allemaal goed. Ja. Wat horen wij trouwens op de achtergrond? Want het maakt enorm veel lawaai. Ja, dat is allemaal ventilatie. Dus de mensen die aan het werk zijn in de tunnel en in de stations. Ja, dat is natuurlijk maar heel beperkt frisse lucht die automatisch naar binnen komt. En ze moeten wel in een gezonde, goede omgeving kunnen werken. Dus we doen zoveel mogelijk aan luchtventilatie en dat is wat u hoort. Inclusief Peter Dijk en Marcel Dekker die van alles en nog wat aan moest. Ja, dat klopt. De bril is even af. De bril is even af, maar... Geeft niet het goede voorbeeld, meneer Dijk. Nee, maar we zitten hier niet in de tunnel moeten we de bril op. En op deze plek kan het net even wel, maar helm op. Veiligheid voor alles, zeg ik altijd. Dat is buitengewoon belangrijk. Dat iedereen die hier aan het werken is, ook weer veilig naar huis kan aan het einde van de dag. Goed, zometeen naar die pevermachine toe. We kijken hoe die werkt. De ochtend. Stand.nl Vandaag is de stelling in stand.nl. Een bezoek van de paus aan Nederland moet doorgaan. Katholiek Nederland is in de ban van een eventueel bezoek van de paus aan ons land. Uh, Dagblad Trouw schreef afgelopen weekend... dat kardinaal Eik een mogelijk pausbezoek geblokkeerd zou hebben. Hij was bang dat er te weinig animo zou zijn. U weet nog wel, jaren geleden, toen paus Johannes Paulus II kwam... toen kwamen daar maar een handjevol mensen op af. Nou, dat moet natuurlijk voorkomen worden nu. Uh, volgens de katholieke kerk heeft de paus zelf aangegeven... dat hij geen tijd ziet om naar Nederland te komen, wat is waar. Al groot van bezield verband Utrecht... die legde gisteren bij de collega's van Dit is de dag uit waarom hij de website pauze naar Nederland is begonnen. We vinden het ontzettend belangrijk dat de pauze naar Nederland komt. Omdat het een zeer inspirerende man is. En overal waar hij komt dat hij zoveel enthousiasme oproept. Wij denken dat we zo'n hartstochtelijk verzoek aan hem richten. Dat hij de telefoon pakt naar monsigneur X zegt. Van, ik maak toch een gaatje vrij in mijn agenda. En voor een dagje Nederland kom ik toch. Ja, want de kerk kan wel wat nieuw elan gebruiken. Nou, moet een bezoek van de pauze aan Nederland doorgaan... omdat de Rooms-Katholieke Kerk daar wel degelijk klaar voor is? Of is er in Nederland gewoon te weinig animo voor... en kan de pauze dus maar beter, zijn tijd beter besteden... en in Rome blijven? De stelling, een bezoek van de pauze aan Nederland moet doorgaan. U kunt reageren via het gratis nummer 0800-1101. Dus 0800-1101. Stemmen kan natuurlijk via de website www.stand.nl. U kunt de gratis standnl app voor iPhone en and Android downloaden. En u kunt natuurlijk... Twitter met hashtag standpunt. En er staan wat reacties op de site pausnaarnederland.nl Ik heb me lang geen Rooms-Katholiek willen noemen, maar met Paus Franciscus krijg ik weer een beetje hoop, zegt Matthea uit Wilnis. Uh, is het eens met de stelling? Uh, fantastische actie zegt iemand hier, Nederland heeft zo'n bezoek nodig om weer eens het saamhorigheidsgevoel te mogen ervaren. Paus Franciscus zal met zijn bezoek Nederland weer hoop en vertrouwen geven in de toekomst van een Rooms-Katholieke kerk voor iedereen. En dan ook wat mensen oneens. Wat heeft iemand te zoeken in een land waar bijna niemand meer kerkt. Heel verstandig van Monsuur Eijk in Nederland... is de houding ten opzichte van het christendom... en zeker de Rooms-Katholieke Kerk... nu niet bepaald positief te noemen. Waarom zouden we dan de pauze hier naartoe halen, zegt iemand. En dan nog iemand hier, die is het ook oneens met de stelling... één man per jaar is genoeg. Stel voor dat hij volgend jaar in het gevolg van Sinterklaas meekomt. Grapje. Ja, een paus. Een bezoek van de paus aan Nederland moet doorgaan. Dus laat weten wat u ervan vindt. Zou u zeker er naartoe gaan om te proberen de hand te schudden? En laat u een reactie achter op die speciale site die ervoor is opgericht. Of zegt u nou, laat maar aan mij voorbij gaan. 0800-1101 is het telefoonnummer www.stand.nl. Twitter kan met hashtag standpunt op de stelling. Dus een bezoek van de paus aan Nederland moet doorgaan. Dit is Radio 1. Het NOS hier is In Bagdad zijn zeker 16 doden gevallen bij een serie zware aanslagen. In de zogenoemde groene zone, waar de Iraakse regeringsgebouwen en westerse ambassades staan... ontplochten vier auto's vrijwel tegelijkertijd. Gisteren werden al twee raketten afgevuurd op de groene zone. Het kabinet zal veel langer moeten investeren in de Groningse economie. Minister Kamp wil voor de economische ontwikkeling van de regio... vijf jaar lang 15 miljoen euro per jaar uittrekken...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 Dat hebben Noord- en Zuid-Korea afgesproken. Ze spraken voor het eerst in maanden weer over het herenigen van de families. En de KNVB wil opheldering van minister Opstelten... over de politieinzet rond voetbalwedstrijden... in het weekend van de nucleaire top in maart. Volgens de Telegraaf ligt de eredivisie op 22 en 23 maart stil... vanwege een tekort aan politiemensen. Die worden allemaal in Den Haag en de omgeving ingezet. Burgemeesters van de negen speelsteden... hebben volgens de krant nu besloten dat er niet wordt gespeeld. Dat zijn de hoofdpunten. Waar staat het nog vast op de Nederlandse wegen? Het antwoord komt van Kees Kwaks bij de ANWB. Op te veel plaatsen, want de staart van de file die is nog behoorlijk lang. De staart van de ochtendspits moet ik eigenlijk zeggen. Allemaal aanrijdingen. Uh, de A1 naar Amsterdam. Tussen Naarden en knooppunt Diemen. 9 kilometer. Daar zijn de rijstroken weer vrij. We hadden eerst een aanrijding op de A4 naar Amsterdam bij Nieuwe meer. Dat is van de weg. Nu weer een auto met pech bij knooppunt meer. De rechte rijstrook is opnieuw dicht. We vielen vanaf knooppunt De Hoek ruim 9 kilometer. Daarna je van een ongeluk op de A13. Daarna richting Rotterdam. 9 kilometer nog tussen knopend Prins Klausplein en de afrit Berkel en Rode Reis. En ook een aanrijding op de A67, Venlo richting Eindhoven. Tussen de afrit Zomeren en het knooppunt Leende Heide, drie kilometer. Daar is de rechte rijstrook dicht. De ochtend. Brabantse bunkers uit de Eerste Wereldoorlog worden verhuisd. En hoe is het nou, is zo ongeveer de vervelendste vraag... om te stellen aan iemand die een dierbare is verloren. Dat zegt weduwmens Mine van Wiegen in haar boek Jij redt het wel. Daar komt ze zo meteen over vertellen, hier in de ochtend. Nu Laura Jansen, hier is ze met Wicked World.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 There's always another chapter and the apple short sure taste. Stond op haar debuutalbum maar 2010 Wicked World van Laura Janssen. De gemeente Berg op Zoom verplaatst vandaag twee bunkers... die in de Eerste Wereldoorlog werden gebouwd. Wethouder Ad van der Wege is verantwoordelijk voor de monumenten in die gemeente. Berg op Zoom dus en houdt de verhuizing nauwlettend in de gaten. Meneer van der Wege, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom moeten die bunkers eigenlijk weg? Nou ja, ze hoefden van ons niet per se weg. Maar de, de eigenaren, agrariërs, die, die hadden heel graag dat ze verplaatst werden. Omdat ze hen toch wel in de weg stonden. Je zou zeggen na nou, 100 jaar nog. Maar ja, uh, ze, met ruilverkaveling en dergelijke was het toch wel handig als ze verplaatst werden. Uh, toen werd er een uh, sloopvergunning. Uh, althans, we kwamen in gesprek met een van de eigenaren. Die vroeg een sloopvergunning aan. En in beginsel heeft hij gewoon het recht om uh, die bunker te slopen. Maar we zijn in gesprek gegaan. Dat is al bijna een jaar geleden. En uiteindelijk hebben we het voor elkaar gekregen dat... Uh, met de werking van een aannemersbedrijf Omen uit Sprundel... ...die kosteloos worden verplaatst, zowel de bunker op zijn land als die van de buurman... ...want die kreeg er ook lucht van. En die zei, nou dat wil ik dan ook wel. Dus we verplaatsen twee bunkers vandaag van ja. Nou ja, verderop in het, in het weiland naar de rand van de weg. En, en dat zijn ze dan ook of liggen er nog veel meer, denkt u? Uh, er waren er veertig. Hoeveel er nog precies zijn, weet ik niet. Ik weet dat er vier op ons grondgebied zijn... En eh, 40 in heel Nederland. En ja. deze twee die worden nu naar de kant van de weg geplaatst... zodat ze ook voor het publiek eh, toegankelijk ja. worden. Want dat is natuurlijk nog wel even bijzonder. Daar gaan we te snel overheen misschien. Want dat zijn namelijk bunkers uit de Eerste Wereldoorlog. Dat klopt. En die zijn ook wel anders. Uh, Daar moeten mensen dus ook een ander beeld bij uh, vormen dan uh, de Tweede Wereldoorlog. Zijn we die hele zware betonnen grote uh, bunkers. Die zijn ook bijna niet te verplaatsen. De Eerste Wereldoorlogbunkers zijn een stuk kleiner. Uh, um, uh, deze is een kleinere en een iets grotere. Uh, maar die zijn altijd nog een stuk kleiner dan de bunkers uit de Tweede Wereldoorlog. Zijn ook van een andere kwaliteit beton overigens dan de Tweede Wereldoorlog. Dus er zitten ook nog wel risico's aan het uh, verplaatsen. Ja. Maar ja, we gaan ervan uit dat het wel uh, allemaal uh, schadevrij lukt. Ja, dat heeft de aannemer... Gegarandeerd dat de boel, als u, als u nou, het optilt, die uit niet uit elkaar flikert? Nee, dat heeft hij niet gegarandeerd. Maar we gaan heel omzichtig te werk. Ik ben net nog even geweest. Een bonenplaat is ook helemaal vrij. En nou, ze denken dat het wel, wel gaat lukken. Ja, ja. Waar waren die dingen voor bedoeld eigenlijk? Nou ja, wij hadden ons natuurlijk als Nederland voorbereid... om ja, ons toch te verzetten tegen de bezetter die vanuit het zuiden... mogelijk ook ons land binnen zou komen. Ja. Nou ja, uiteindelijk is dat niet gebeurd, dat weet iedereen. Maar dat wisten we in 1913, wisten we dat nog niet. Dus toen zijn ze hier gebouwd. Uiteindelijk hebben we wel veel Vlamingen, Belgen... als vluchtelingen in onze stad ontvangen in die periode. Maar we zijn uiteindelijk bij het echte oorlogsgeweld niet betrokken nee. geraakt. Dus nee. we hebben ook niet echt gefunctioneerd... Als als bunker. Oké, okay, dus uh, eigenlijk zijn ze ook, ook nooit echt uh, in gebruik geweest. Nee. Nou ja, 100 jaar oud is dus dat even spannend of ze, of ze intact blijven. Ja. Ik ga ervan uit dat, dat het lukt, maar het wordt even spannend. Eén is overigens al wel beschadigd, eerder door, gewoon door werkzaamheden. Hè, want dat was ook een van de risico's van, van de boer. Nou ja, als het gewas wat hoog staat, dan zie je ze ook niet. Dus er is, Die grotere is ook al wel beschadigd. We gaan die weer herstellen. We gaan er een mooi bord bij zetten. En dan staan ze langs de weg. En dan kan het publiek straks ook gewoon zien hoe die eerste wereldoorlogbunker zich uitzagen. Ja, en u houdt een oogje in het cel vandaag. Doe ik. Oké, okay, dank u wel dat u weer van de telefoon kwam. Wethouder Ad van der Wegen van Bergen op Zoom. We gaan terug naar 2002, toen de man van Mine van Wiegen aan kanker overleed. En het was vlak na de geboorte van hun dochtertje. Ineens was Mine van Wiegen weduwe. En alleenstaande moeder, dat tegelijk. Over die ervaringen en de tijd die ze heeft doorgemaakt... schreef ze het boek Jij redt het wel, We hebben het hier liggen. Het verschijnt een morgen. Voor ja, mensen die Radio1.nl kijken, die kunnen het boek gelijk uh, meekrijgen nu... Goedemorgen, Wiener van Wiegen. Goedemorgen. Het is een heftig verhaal. Hè? Eerst gaat het over het, het korte, maar zware ziektebed van je man. Daarna alle ellende die daarna zijn overlijden, over jou en je dochtertje zijn uitgestort. Klopt. Waarom wil je daar een boek over schrijven? Ja, waarom zou je daar een boek over willen ja. schrijven? Welk weldenkend mens doet dat? Nou, um, zo zeg ik het niet. <laughs> ik vraag me alleen af nou, Maar zo je het heb ik het zelf wel eens, uh, wel eens over nagedacht. Ik denk omdat het goed is om te weten hoe het er nou werkelijk uitziet in het land van rouw. Want daar zijn uh, veel misverstanden over? Er zijn nogal wat misverstanden over, ja. En in, uh, onderweg hier naartoe had ik daar met mijn dochter over, natuurlijk, hè, radio. Wat ga ik dan zeggen? Uh, en ze zei: Zeg nou maar wat je altijd zegt als er geen publiek bij is, dus bij deze. Uh, het gaat over wat je zo allemaal mee kunt maken in het wild als je. He, alleenstaande uh, moeder wordt, kostwinner wordt, uh, rouwend kind hebt, zelf ook in de rouw bent. Um, en soms zijn het doldwaze avonturen die best heel grappig kunnen zijn. En daarna zijn er weer avonturen en, en ervaringen die in en in triest en heel pijnlijk zijn. Voorbeelden? Ja. Voorbeelden, nou, kind in de rouw. Uh, hoewel Emma nog erg jong was toen Henk overleed, had ze wel degelijk in de gaten dat Henk er niet meer was en maanden me om papa te halen, bijvoorbeeld. Ja. Ze was wel gewend dat Henk vaak in en uit het ziekenhuis was. We hadden op een gegeven moment ook een ziekenhuisbed bij ons in huis. En na de dood is dat ziekenhuisbed weg en papa is weg... en we gaan ook niet meer naar het ziekenhuis. En na verloop van tijd uh, was het wel zat... dus die dacht, nou, wanneer gaan we weer eens naar papa toe? Uh, daarin heb ik wel hartverscheurende taferelen meegemaakt. Weet je, dat ik me dat voor het eerst kan voorstellen. Mijn dochter is anderhalf en mijn vriend was een weekje op vakantie. En die stond continu voor de deur. Papa, papa, papa. En dan kon ik zeggen, nee, papa is even op vakantie. Ja, maar jij komt... hebt een iets andere mededeling moeten doen. En dat, ja. gaat, dat snijdt, denk ik. Dan ja, de dat snijdt. ja, dat snijdt. Echt. echt dwars door midden. Ja. Maar je zei net ook, het levert ook wel vrolijke en, en grappige situaties op. Wat is daar een voorbeeld van? Nou ja, dold, doldwazen... Um... Ontwikkelingen of, of waarvan ik dan dacht: ja, het is dat het ook heel erg triest en zuur is en heel pijnlijk, maar anders zou je dan nog wel een leuke film over kunnen maken. Zoals bijvoorbeeld, um, nou ja, um, herenbezoek, wat uh, aanbelt, er kwamen eens meer heren ineens over de vloer die even wilden weten hoe het met je was. Of? Ja, die, die wilde even weten hoe het was. Uh, toeval wilde dat de kort daarvoor een goede bekende had gesproken, uh, ook vrouw maar inmiddels lacht het al veel achter haar, nieuwe partner ontmoet uh, en uh, op een huwelijk afstrevend, uh, uh, zeg maar. En die vroeg me op een gegeven moment: Joh, heb je al in de categorie uh, onverwacht herenbezoek uh, de, iemand aan de bel gehad? Nou, toen nog niet. Dus ik keek haar verward aan. Wat bedoel je nou? Zij zei geruststellend: Nou, niks aan de hand, daar kom je vanzelf nog een keer achter. En ja, hoor, een paar dagen later had ik prijs, ding dong, daar ging de bel. Zo Van deze dame is kwetsbaar, die zullen we even kunnen troosten. Ja dat, ja, ja, dat is er net uitvoering. Of andere snode plannen ja, alles zo bedoel ik nog wel. Ja. Ik formuleerde hem heel netjes. Ja, de subtiele, de subtiele ja. formulering was heel goed. Maar we, la, we lazen ook in het, in het boek best wel uh, veel boosheid op, op echt alles en iedereen. Op God, op mensen die uh, zich niet kunnen inleven in de situatie, op Marco Borsato, wat ja. heeft hij misdaan? Ja, die arme man heeft niks misdaan. Hij zei het niet dat hij een prachtig nummer heeft geschreven, wat op dat moment voor ons heel pijnlijk was. Afscheid nemen bestaat niet. Ja. En mijn dochter zat nog heel erg in de hoop en in het verlangen uh, dat papa terug zou komen op een dag. En die was wel oud genoeg om de tekst een beetje te begrijpen. En zat gebiologeerd aan, het, eh, aan de tv. Vastgekluisterd ook. Prachtige clip. Niks van te zeggen. Uh, maar voor ons op dat moment. Uh, verschrikkelijk. En zij begon zich af te vragen. Waarom komt de papa in die film wel terug. En waarom ziet dat meisje... haar papa wel, mama? En waarom ik niet? Ja, dat zijn niet de momenten dat ik helemaal dol word... op Marco Pozato nee. natuurlijk. Is, is dat wel een beetje boosheid... Wat, wat overheerst, naast het verdriet? Want in je boek zit veel boosheid... Ja, ik was ook heel boos. Dat is nu niet meer. Nee hoor, nee, het is heel veilig. Je kan rustig met mij aan tafel zitten. Ja, je zit op, op grote afstand. Dat is wat afstand en toe. Maar boosheid is, is, is niet uh, specifiek voor mij. Dat geldt wel voor meer weduwe mensen. Ja, je noemt het heel bewust weduwe mensen. weduwen mannen, niet weduwe of weduwe. Ja, ook praktisch, anders is het weduwe vrouw, ja. uh, uh, ouders die een kind verliezen. Het, het, het, voor mij zijn het weduwe mensen. Je, uh, ja, je verliest hem niet. Maar... Je moet afscheid nemen van iemand die, van wie je houdt. Ja. Maar is het dan even die boosheid om ja. daarop terug te komen? Dat leidt ook tot, vind jij, in ieder geval... dat mensen met te weinig begrip reageren. Komt nou, dat dan dat... uit die boosheid voort... of heb je het idee dat mensen echt te weinig begrip hebben? Onwetendheid. Het is geen kwaadwil, denk ik. Maar het is echt onwetendheid. En waarin uitzicht dat dan? Um, nou, op het moment dat mensen zeggen... Als ik noem maar wat, ik heb een instantie aan de telefoon. Dat zijn altijd ook wel de, de, de loketfuncties... waarbij boosheid zich lekker kan uh, ontladen. Als een mevrouw dan zegt: ik begrijp precies wat u bedoelt. En ik denk dan opgelucht: ah, iemand die het echt heel goed bedoelt. En, maar die heeft niet haar man overle uh, overleden. Die is geen alleenstaande moeder. Die heeft geen baby. Uh, dan denk ik, ja, dat is leuk. Dat je dat zegt, maar het snijdt helemaal geen hout. Maar dan kan je het ook niet gauw goed doen. als, als de ander zijn. in dit geval. Want als je vraagt van. ja, hoe is het nou eigenlijk? Of. Hè, het boek heet dan. Jij redt het wel. Dus iemand zegt tegen je van. Je redt het wel. Eigenlijk is dat dan een compliment. Hè? Je bent een sterke vrouw. Dat, eigenlijk is dat ook niet goed, dus. Dat ligt eraan hoe het gezegd wordt. Er, er is, het is tegen mij gezegd. waarbij ik echt de liefde. en het vertrouwen voelde. Uh, die mensen in mij hadden. Of de, de spreker in dit geval. Uh, aan mij gericht. En er zijn ook mensen. Die het zeiden, waarbij ik, het gevoel, waarbij ik dat gevoel helemaal niet kreeg, mm. Dat is meer een, ge, een gewenste vraag. Het zo. is dan meer een gewenste Laat ik maar wat vragen. Ja, het is een gewenste vraag. En het, zo werkt dat volgens mij, dat is heel menselijk. Uh, op het moment dat ik denk dat jij het wel red, uh, kan ik mijn geweten geruststellen. Oh ja, weet je, je redt het wel, mooi, ja, dan ja. kan ik door met de orde van de dag. Dus het is een wisselwerk. En dan geloof je niet dat het echt bemoedigend is. Bedoelt? Nee. Precies. En, en dat is hetzelfde met de vraag, hoe is het nou? Want even zeg je, dat is het vreselijkste wat je ongeveer kunt vragen aan iemand. Ik denk als mensen dat oprecht van jouw verhaal willen horen... en oprecht willen weten hoe het met je gaat. Ja, als het uh, oprecht gevraagd wordt en er zit een integriteit in... dan is het een prima vraag. Ja. Alleen het is een, een, een bijna gesloten vraag. Ja, goed. Ja, niet goed. Maar dat ligt dan toch ook bij jouzelf? Dat jij niet uh, het, het, zeg maar de ruimte pakt om te zeggen... nou, eigenlijk gaat het helemaal niet zo lekker met me. Bij close friends kan dat wel. Bij uh, gesprekjes op het schoolplein in de supermarkt. Mensen die wat verder van je afstaan. Uh, wordt dat wat lastiger. En de ervaring leerde ook. Als ik dan ging vertellen hoe het met me was. Nou fijn dat je het vraagt. Ik heb voor mijn gevoel hang ik nog met één nagel aan het leven. Uh, dan was de reactie vaak. Uh, oh ja maar dat. Uh, dat was niet de bedoeling. Dat was niet de bedoeling. Hm. En. Houd alsjeblieft die boosheid, zie dat alsjeblieft ook in het licht van fysieke uitputting, emotionele uitputting. Um, ik ben zwanger, op het einde van de zwangerschap wordt mijn man ziek. Die blijkt kanker te hebben, ik heb een baby waar ik voor zorg. Letterlijk lag mijn man rechts van mij en mijn kind links van mij. Beiden hadden mij nodig, de ene om ziek te kunnen zijn en later om te kunnen sterven. En links lag mijn kind en die had mij nodig om te kunnen leven. En ik zat in het midden. Mm. Dat geeft zo'n twee... Ja, ik werd letterlijk voor mijn gevoel doormidden gescheurd. Ja. Toch moest ik het redden. Want man en kind waren van mij afhankelijk. Je, je dat bent... geeft uitputting in het kwadraat. Ja. En wow. dat voedt boosheid, denk ik. Want je kan niks meer hebben ook. Wow. Je, je bent dus uh, ervaringsdeskundige... nu gespecialiseerd in, in rouwbegeleiding. Dat boek, hè, is het nou voor uh, de mensen die er buiten staan... of is het voor de mensen die dit ook overkomt? Nou, voor de kerstverse weduwe zou ik het niet, denk ik niet. Maar op het moment dat je wil weten meer wil weten hoe het is... Uh, om in het land van rouw te zijn, zo noem ik dat. En dan, dus voor iedereen die daar iets meer over wil weten... is het denk ik een zinnig boek. Dus op het moment dat uh, mantelzorgers, partners, vrienden en vriendinnen... familieleden... Uh, zo kan rouw eruit zien. En, en, en rouw, overlijden, kanker, dood, overlijden. dat zijn geen sexy onderwerpen. Dus dat, daar praten mensen niet, niet graag over. En zeker niet vrijelijk over. Nee. En we zijn zo bezig om elkaar te beschermen. Ik wil het netjes en goed doen, zodat jij nog bij mij binnen durft te komen de volgende keer. En, en, en jij als mijn vriend of vriendin wil het ook goed en netjes doen um, om mij niet onmogelijk te kwetsen. Ja. En dat dat, dat geeft... moet doorbroken worden. Ja, Wat ja. mij betreft wel. Dat, wat mij betreft wel. Het staat in dat boek, jij redt het wel, wat je hebt geschreven. En wat ja. dus vanaf morgen in de winkel ligt. Ja. Mine van Wiegen, om positief af te sluiten, gaat nu gewoon goed met je. Ja, hartstikke, ja, hartstikke goed. Ja. Ja. We zijn oh. ook gelukkig jaren <laughs> verder. En je dochter zit ook in blakende gezondheid. Ja. Dus dankjewel voor je komst hier naartoe. Dankjewel voor de uitnodiging. KRO NCRV Radio 1, de ochtend. 1986, follow me van R.E.M. Anne van der Veen is voor de minimaatschappij in Amsterdam Oud-Zuid. Vroeger heet het buurthuis daar gewoon buurthuis. En nu heet zo'n verzamelplaats in Amsterdam Huis van de Wijk. Maar er gebeuren eigenlijk dezelfde soort dingen. De ochtend. De minimaatschappij. Op dinsdagochtend zit het buurthuis vol met vrouwen. De een volgt een yoga-cursus... en de ander, zoals Jamila, een cursus Nederlands. Ik oh, zo blij. Jamila weet nog precies hoe het voelde toen ze voor het eerst leerde schrijven? A. De A. De A, ja. A en A, twee keer A, <laughs> is ook een A. Dat was weer een hele prettige les. En dan ja, dan, dan, ja, dat vind ik heel fijn. en Dan ben ik ook weer heel erg ontspannen. En dan vind ik het, uh, ja, vind ik het ook weer fijn om uh, de dag te beginnen. Niet dat ik het anders niet, niet fijn vind, maar het, het, ja, het, is, het is gewoon lekker. Want je A schrijf ik iets is rondje en dan... poep tip. Dat is... Our. Men zegt wel eens het geloof is voorbij en daar heb je iets anders voor in de plaats nodig. Misschien dat dat ook een ontwikkeling is. Geen kerk, maar een buurthuis. Daar praten Kobi van Gent en Louise van Til altijd even na de yogales bij. Vanmorgen werd er gezegd dat de, de regering in Frankrijk die heeft die uh, maatregel rond het... Uh, de mogelijkheid van kindertjes in een homo-situatie is dus teruggedraaid voorlopig. En dat heeft dan te maken weer met gemeenteraadsverkiezingen. Ik dacht, ja, nou ja, politiek gaat heel ver. Hè? In Nederland komen ook de verkiezingen eraan. Ziet u, Nederlandse politici ook alweer rare bokkensprongen maken. Gasgedoe met uh, Kamp en dan de Partij van de Arbeid, die zich daar dan ook zijn gezicht even laat zien: zo van ja, uh, Groningen. He, een rode omgeving, daar moeten we zijn. Nou, dat vind ik ook wel een beetje tendentieus, oh, hoor. Een beetje Absoluut. Ja. ja. Wat zei u? Ik zeg een beetje magiavelliaans. Mm. <laughs> dat is een mooie uitdrukking mm. daarvoor. Mm. Mm. Maar ja, ik heb altijd nog wel een beetje vertrouwen, hoor. In de Partij van de Arbeid, oh, moet ja, ik zeggen. Absoluut. Dus ik... Uh, maar iedereen maakt het wel. Ik verdedig ze altijd wel. Ja. <laughs> nou, de tendens is een beetje om... Uh, toch wel heel erg negatief... Uh, benaderen Of in het, zonnetje, in, het, in het schaduwzonnetje te zetten. Maar Kobi en Louise blijven de Partij van de Arbeid trouw. Zoals het rode vrouwen betaakt. Ja. <laughs> nou ja, ik ben wel een, een rode dame, denk ik. Ja. ja, ik vind heel vaak als mensen dus over een, een heel goed inkomen beschikken... of gaan beschikken... dat ze een beetje de andere kant van de maatschappij uit het oog ja. verliezen... En uh, dat vind ik altijd heel erg jammer. Ja. Maar ik zal nooit mijn principes uh, verlogenen. Ja. En dat hoop ik van vrienden en vriendinnen ook. Maar dat werkt natuurlijk niet altijd zo. En zo kunnen deze socialistische dames zich ook niets voorstellen... bij liefdesrelaties tussen VVD'ers en PVDA'ers. Vind ik knap. Vind ik knap. <laughs> ja. nou, wat ligt ernaast op het kussen? Nou, een grijsharig monster op dit moment. <laughs> Is dat een man? Nee, geen... ja, het is wel een man. Oorspronkelijk wel, oorspronkelijk wel, maar niet helemaal van harte meer. Een kat? Ja, daar ja, ligt een kat naast mij op het kussen. Ja. Ja. Als die uh, zin heeft. Nee hoor, hij ligt niet echt op het kussen, maar wel aan mijn voeten. Daar houden we van. De mannen moeten aan de voeten. Nou, wat ik misschien eraan toe wil voegen, dat is dat dit huis van de wijk, dat ik dat heel erg belangrijk vind dat het blijft bestaan. In ieder geval op een aantal plekken blijft bestaan of nieuwe dingen gecreëerd worden waar mensen die alleen zijn zich ook prettig kunnen voelen. Daar pleit ik echt heel erg voor. Als je geen harig monster op je kussen hebt, ja, dan moet je toch in de huis van de wijk zoeken, huh? <lacht> ik, ik heb geen harig monster <lacht> nodig. <lacht> en ook Jamila wil het buurthuis nooit meer missen. Want als je leert een beetje een paar woorden, vind je. Hij paar woorden leer ik het en spreek ik het, begrijp ik het. Ik ben zo blij. Vroeger was ik te huilen. Alleen maar huilen, huilen. Ja, huilen, huilen. Ook dat gebeurt dus in Amsterdam Oud-Zuid. Anne van der Veen was daar voor de minimaatschappij. De stelling in stand.nl vandaag is een bezoek van de paus aan Nederland moet doorgaan. Even een klein tussenstandje leert ons dat 47% het eens is, 53% oneens met de stelling. En daar hebben een klein 150 mensen gereageerd. Onder meer op de site, ik ondersteun dit initiatief van harte. Het is een gemiste kans als we paus Franciscus niet naar Nederland laten komen. Zijn bezoek kan een stimulans zijn voor alle kerken, kerkgenootschappen en mensen. U kunt ook reageren via de site stand.nl of 0800-1101. Stand.nl, goedemorgen. Ja, goedemorgen met mijn als wel. Ik uh, vind dat de pauze naar Nederland moet komen. Dit is zo'n geweldig mens. Een voorbeeld voor allemaal, of je nou katholiek, protestant of wat dan ook bent. Ik bedoel, uh, ja, ik ben uh, ervoor. Ben voor. Bent u ben zelf katholiek? Nee. Nee, dus dat is, helemaal, dat is al helemaal de reden. Niet een, en u zegt, ik vind nee, goud... absoluut niet. En ik vind dat ook onbelangrijk. Zou u gaan, gaan kijken in als die... Ik het leven als gewoon die... hoe iemand is, hoe, hoe iemand in het leven staat. Ja, ja. En niet of die katholiek, protestant of wat dan ook Nee, en, en stel dat die zou komen, hè, ik noem wat, in uh, Utrecht of zoiets. Zou u erheen gaan? Ik zou er dolgraag heen gaan, maar ik heb nogal gezondheidsproblemen. Ah. <laughs> okay. Dus ik denk dat dat waarschijnlijk niet zal lukken. Maar ik zou hem dolgraag een hand reiken. Oké, okay. dank u wel. Even ja. kijken, we hebben nog iets hier. Goedemorgen, Stand.nl. Goedemorgen. Hallo. U mag het nog de... zeggen. Dank u wel. Een bezoek van de paus hoeft mij niet door te gaan, maar laat maar komen, zou ik zeggen. Het hoeft niet, maar het mag wel. Ja, deze paus laat zien vrij open te zijn. En uh, nog goed, de kerkvader in Nederland, of uh, de, de leider van de kerkprovincie, kardinaal Eijk, is waarschijnlijk erg bang voor, uh, voor toestanden. Concurrentie Dat, uh... misschien? Concurrentie. Nou, ik denk dat binnen. Oh, u lacht er ook nog vriendelijk bij. Nee, nou ja, ik dacht, ik dacht dat u dat ging zeggen. maar... Nou, nee, ik denk dat binnen de Katholieke Kerk de hierarchische verhoudingen vrij duidelijk liggen. Ja. Maar misschien dat uh, Henk Spaans een die gaat ontstoffen. Ja, ja. Ik, ik denk, ik ga het niet zeggen, maar ik moest er wel aan denken toen we ja, het er vanochtend het over hadden. Dank u wel. 0800 1101 is ons telefoonnummer. Een bezoek van de pauze aan Nederland moet doorgaan, is de stelling vandaag. Je moet je afvragen wat er niet gevraagd wordt. U zei het net al, stinkt, maar beschrijf het even. Wat trof u aan? De kraan gaat open, ga mee met de stroom. De Nieuws-PV met Willemijn Veenhoven. Kan het echt gevaarlijk zijn voor u ook? Ja. En? Ja, wat denk je? Felix Murders. Natuurlijk. Wat is hier aan de hand? Hou je vast, laat ons niet los. De Nieuws-PV. Elke werkdag van 12 tot 2 op Radio 1. Het nieuws van, van alle kanten. kanten. Kijk.